Van 7 uur. Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. In Broek en Waterland is vanavond een bijeenkomst voor geschrokken bewoners. Zes verdachten van een zwaargewapende overval op een goudtransport in Amsterdam... werden daar gistermiddag in een weiland opgepakt. Een zevende overleed. De politie wil weinig zeggen over wat er precies is gebeurd... of wat de overvallers meegenomen hebben. Maar mensen die er getuigen van waren, hebben wel wat gehoord. Zegt verslaggever Edwin van den Berg. De bewoners vertellen dus dat ze... Zij van de politie hebben begrepen dat er in een van de auto's wel een hoeveelheid waardevolle buit is aangetroffen. Wat dat precies dan is, dat is onbekend. En een deel van de buit, dat is wel gezegd vandaag door de politie Amsterdam, is in ieder geval teruggevonden. Ook worden zeker twee andere verdachten nog gezocht. Vakantiegangers die niet gevaccineerd zijn moeten gratis een coronatest kunnen doen als er een Europees coronapaspoort komt. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde vandaag in met dat idee van D66. Het is natuurlijk ook zo dat het vaccinatieprogramma van dit kabinet niet snel genoeg gaat om iedereen voor de zomer te laten vaccineren. En voor die mensen die achteraan in de wachtrij staan, het zijn vaak jonge mensen, zou ik hen ook de kans willen geven om hem wel veilig op vakantie te kunnen gaan zonder dat het heel veel geld kost. Met het coronapaspoort hoef je niet in quarantaine, je krijgt hem na aan vaccinatie als je genezen bent of negatief test. De kledingwinkels en fabrieken moeten over twee jaar... ...zelf afdankertjes inzamelen en recyclen. Nu doen gemeenten dat nog. De staatssecretaris die hierover gaat... ...hoopt dat kledingfabrikanten daardoor spullen van betere kwaliteit gaan maken. En de Oranje Leeuwinnen hebben een nieuwe bondscoach. Daar waren ze naar op zoek omdat Sarina Wiegman na de Olympische Spelen de trainer van Engeland wordt. En juist daar komt onze nieuwe bondscoach vandaan, Mark Parsons. Hij is pas 34, vertelt de KNVB. Het is een man die op zeer jonge leeftijd trainer is geworden. Die hele opleiding van Chelsea heeft doorlopen. Die daar de belofte heeft gecoacht. En op zeer jonge leeftijd al naar... Het grote Amerika gegaan is. groot Amerika bedoel ik dat daar natuurlijk het vrouwenvoetbal erg groot is. Ja, daar is hij nu nog trainer bij een club in de staat Oregon. Het weer, in het noorden en zuiden kan er een bui vallen. Morgen ook regen, afgewisseld met wat zon en het waait flink. De temperatuur is 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog file op de A7, Zaandstad-Horen, bij weide moet je rekening houden met ongeveer 10 minuten oponthoud. Komt er een auto met pech, de rechte rijstrook is dicht. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Haarlem en Knappend en ook 10 minuten verdraging. En iets meer dan 5 minuten oponthoud op de N247 Amsterdam-Horen bij Broek in Waterland. Tot zover de verkeersinformatie.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 En Het begin van deze uitzending was van En Casper. En ga weg. Wij uh, gaan uh, Josephine O'Liel uh, draaien, krijg ik een reactie op van collega Roy de Smet. Dat hij het zo mooi vond. Nou, eens. Deep things I've noticed your tone has changed. My eyes are strange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 En dat uh, heet Drown Me van Anna Budet me, drowning me under. He keeps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 spinning head is on the run but I'm working my way up you see how far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 This game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 Close in my- Maar Pietjes, vorige week hadden we Naomi Steiner hier aan de telefoon hangen... wat betreft deze single. Daarvoor hoorde je de nieuwe single van Lisetta Viva en Solid Wall. En we gaan weer verder, want deze meneer is komende zaterdag... bij een andere collega weer te horen bij een andere collega-omroep. Namelijk Capelle. En deze man komt uit Harlingen en die was de laatste single 0. If I fall in love with you, would it matter? and i want was dit. Uh, en het is een samenwerkingsverband... tussen een Nederlandse muzikant... en een Amerikaanse muzikant, volgens mij. Uh, en het is deels in het Nederlands... en deels in het Engels. En dit was uh, dan de Engelstalige variant. Daarvoor hoorde je Newland met If. Uh, we gaan nog eventjes uh, vrolijk verder... want we hebben nog een minuut of negen. Dus uh, wat dat er gaat... Uh, hebben we nog een aantal nummers om weg te draaien. Dit is er een van, Max Horak. En I Don't Need You Anymore... We zijn trouwens uh, uit de koker gekomen van uh, Jip Richter. Jip komt volgende week. Dat gaat er nu echt uh, van komen. Hoe kan het ook anders? Want volgende week hebben we 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. With vines in my pocket. Curious what a day my bring I'm feeling fine. And nobody can take my shine. I know it's not what you'd expect from me. But it's time to let my mind give is fascinating I can't stand it but letting you go feels liberating not trying to be the man I used to be